Clemens Peters met het NOS-journaal. Door de stijgende olieprijzen en de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten... stijgt de vraag naar elektrische auto's flink. Vooral China profiteert daarvan. Vorige maand bereikte de export van Chinese elektrische auto's een recordhoogte. De grootste fabrikant, BYD, exporteerde vorige maand meer dan 120.000 auto's. Het neerslagtekort van dit voorjaar loopt al snel op. Er is een tekort van zo'n 50 millimeter. Doordat het weinig regent en het zonnig is geweest de afgelopen maanden. Volgens weerkundigen is het droge voorjaar geen incident meer. Vorig jaar was er ook al een neerslagtekort. In Lochem zijn vier mensen opgepakt na een drugsvangst in de haven van Rotterdam. Daar werd een container met 365 kilo cocaïne onderschept. In de container zat een inboedel uit Curaçao met als bestemming het huis in Lochem... waar een vrouw en drie mannen werden aangehouden. Met de komst van een behandeling voor malaria bij baby's is uitroeiing van deze ziekte een mogelijkheid, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Nu worden pasgeborenen nog behandeld met medicijnen voor oudere kinderen en is er een hoog risico op bijwerkingen. De nieuwe behandeling is afgestemd op baby's en door de goedkeuring kunnen organisaties het middel inkopen. Het is vandaag de 40ste verjaardag van het .nl-domein. Op 25 april 1986 werd de aanvraag hiervoor goedgekeurd.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. If you could read my mind, love. What a tale my thoughts could tell.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 a back novel The kind the drugstores sell When you reach the part Where the heartaches come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 En dan maken we er met z'n allen een, een, een prachtig feest van. Mooi, dan uh, denk ik je gelijk maar uit moet nodigen voor 15 augustus, de dag voor de zeepkistenrace. Oh, leuk. Ja, zeker. Gaan, gaan we doen. Ja, dan, dan, dan, dan kan ik precies vertellen uh, hoe het wedstrijd eruit ziet. <laughs> nou, die uh, afspraak hebben we. Mooi. En, uh, uh, en, en mocht uh, ja, het team van ZFM...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 Just you and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 Oh, dat geeft een andere perspectief. Komen het... daar dan ook al die mooie kleuren vandaan op je schilderijen? Veel well, wel, ja. Yeah. Ik heb echt de zon meegenomen uit Santa Barbara. En...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 Al in high school. Ik ben begonnen met les op mijn veertiende. Dus ik heb allemaal verschillende technieken geprobeerd en les in gehad. Wat ik zelf het leukste vond, was figuratief.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 Think you've seen me before If you hear Something late at night Some kind of Troublesome kind of late, Just don't ask Me what it was Just don't ask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 Ja, alleen maar een kruis neerzetten en dan om een uurtje of acht komen. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat werkt weken. niet. Nee, nee. Ja, hier zit Lana. Ja, ja, nee, ik bedoel, je kan het proberen. En het werkt denk ik heel lang wel. Omdat mensen dan denken, oh, dan ga ik daarnaast. Ja. Maar op een gegeven moment, ja. Ja, wij gaan ons daar ook echt niet mee bemoeien. dan uh, word ik politieagent en daar heb ik niet voor gegeven. Ja, dan word ik een mooie soort politieagentje. Ja. Uh, ik heb dat afgeplakt zo. Maar goed, laten we dat voor uh, wat het is. Ja, precies. We gaan het zien. Ja, um,